En een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ...te zeggen dat ze een terreurcel hebben opgerold die banden had met Anis Amri... ...de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Er zijn drie mensen gearresteerd onder wie een 18-jarige neef van Amri. De neef zou hebben verklaard dat hij regelmatig appte met zijn 24-jarige oom... ...die hem aanspoorde om trouw te zweren aan IS. Amri zou zijn neef ook geld hebben gestuurd om naar Duitsland te komen... ...en lid te worden van zijn salafistische groep.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 Denk is verbaasd over het vertrek van Sylvana Simons bij de partij. Simons zegt dat ze te weinig door Denk is gesteund toen ze werd bedreigd... en begint nu haar eigen partij, artikel 1. Denk zegt juist dat de partij al het mogelijke heeft gedaan... zoals het regelen van beveiliging voor Simons... en dat de samenwerking altijd goed is geweest. In een verpleeghuis in Veendam is een 85-jarige bewoner... mishandeld door zijn even oude kamergenoot. Ze zijn allebei dementerend. Het slachtoffer zou zijn geslagen met de ijzeren steunen van een rolstoel... Personeel vond hem naast zijn bed in een plas bloed. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. De dader is overgeplaatst naar een ander verpleeghuis. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... wensen het Nederlandse volk een gezegende kerst... en een gezond en voorspoedig 2017 toe. Dat doen ze in een bericht op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis. De koning is vandaag met zijn dochters aangekomen... bij zijn schoonfamilie in Argentinië, waar ze kerst vieren. Koningin Maxima was er al.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. het. Sneeuw, warmte, kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu entertainment for you. Zijn nat en koud, ik voel me alleen. Jouw liefde was als natte sneeuw, zo koud als een steen. En ja, voor mij geen kerstdiner. En ja. Wat? Ja. Nou, voor mij wel hoor. Maakt niet uit hoeveel. Ik zou zeggen een hele goede avond. Ja, welkom bij het tweede uur van entertainer for you En ja, heb je een verzoekplaatje? Nou, ik zou zeggen brand los. Ja, kan op Facebook. Kan via de mail. Kan via Twitter. Ja, wat hebben we nog meer? Ja, bellen mag ook. Bellen via de uitzending. Dat mag ook. Ja. Tot die tijd gaan we sowieso eventjes, eventjes wat draaien van Belinda Kine en, en ja, wind van Verlangen. Heerlijke plaat, blijf luisteren. Extra lange uitzendingen hier met kerstavond bij CFM. Entertainment voor You op 106.9 en 104.5 op de kamer natuurlijk. 24 uur op de XTV hier in Zandvoort. Vannacht. Ik hoor jou. Ik hoor en denk aan jou. Ik weet ik verlaat.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 En natuurlijk. Ja, wind van verlangen. Ja, en ik ga een verzoekplaatje draaien. En dat is aangevraagd door Zelika En die wilde een plaatje horen van, ja, Tony Setinski en op het ja ja, geluister zelf maar, ik kom er niet meer uit. Pogledi la, and so is it. Cmf Entertainment Radio 106.9. Danas jest smo sutran smo svetimarka svetinovci smo bogatost svih prolazno. Dođu nogi nogi proju, pa se posle pitaš jesuš tolerade kako im je sad. Ik wil naar bruisen, naar bruisen, uitsluiten dat je je leven doet met bruisen. Maar vertrouw het is. Ik ben eerlijk, ik wil je. Weet is, en dat de pony's in, zoiets Mi kaže, dat er zoveel was, dat hij niet zoveel was. En toen dacht ik dat ik het niet Zie dan, Tony Zelinski, en of Stelinski, sorry, en Opezi ziet En Ja, niet anders. Nee, we gaan lekker verder met. Ja, wie gaan we doen? Doen, doen, doen. Ramon Beense, ja, jij en ik en blijf lekker luisteren. Extra lange uitzending hier met Kerstavond ZFM entertainment voor Europe 106,9. Ramon Beense dus en jij en ik.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 zal blijven wachten? Als je terug bent, weet je dat. Want ik weet het, dat zal komen. Dat je voor een deur zal staan.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 Mensen, jij ga me niet verlaten. Laat me niet alleen. Zie dan Ramon Weets en jij en ik. En dat allemaal op 206.9 extra lange uitzending van CFM Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen blijf lekker luisteren. We gaan verder met Frank Sinatra. Oftewel Frank Sinatra, Old Frankie en Let Me Try Again. I know.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 such a fool to doubt you to try to go it all alone there's no sense to life without you now all I do is just exist and think about the chance I missed to beg is not an easy task but pride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 Forgive me, oh me try again. Wens je fijne dagen. You. Natasja, en uh, zonder jou. Ja, we gaan een, een mega mix uh, draaien van de Bee Gees. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Deze extra lange uitzending hier op kerstavond. In London stapt in de nacht en, de en, uh, Bee Gees-zanger ja. Robin Gibb. Ja, Robin Gibb, zo is het. Dus uh, 106.9. Uh, blijf lekker luisteren. En uh, natuurlijk ook op die 104.5 op de kabel. Titanic Requiem, uit des 100. der Schiffskatastrophe, absagen. kon niet meer teilnemen. Robin Gibb wurde 62 Jahre alt. Die Gibb-brüder, die in Großbritannien geboren, maar in Australien aufgewachsen waren, prägten vooral in de 70er-jaren den sound der disco-era. Ihre karriere aber hatte schon in de 60ern begonnen. Größter hit in... Ja, weet je wat het is? Ja. We gaan gewoon lekker iets anders draaien, want, uh, ja, dat uh, is volgens mij een heel verhaal. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Time Bandits and I'm specialized in you.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 Lied Hoop ik steeds op Cubito Jouw als liefdes cadeau Want ik mis je zo Wat een dag zonder jou zonder jou, Wesley Klein, hier bij CFM Entertainment. Voor you. we gaan verder met een, ja, weer een uh, kerstplaatje. En uh, ja, Johan Kettenburg en we hebben het over verdriet met kerstmis. Ik weet nog goed Met is vroeger thuis Gezellig samen bij elkaar Daar hadden wij als kinderen ons al weken op verheugd. Was het mooiste feest van het jaar. Dat mijn vader ging vertellen. me stelde voor mijn kop zou sta, willen staan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 en tranen zijn niet alleen om te huilen hier bij CFM 106.9 en we gaan verder met Marco Meesters in met kerst thuis te zijn. van vrede, knuffels van mensen waarvan je houdt. Kaarsen die branden voor alle mensen die elders zijn. Elder zijn. En schijnen hun licht vredig en zo fijn. Met kerst te zijn het mooiste dat er is Een tijd om te prijzen Mijn hartje zal wijzen dat hem niets zo is Met kerst thuis te zijn Dan Joost de Vries. En uh, dans en zing maar mee. We gaan uh, ja, een lekker kerstplaatje draaien van uh, Wesley Bronkhorst. En het is weer kerstfeest. Blijf lekker luisteren. Extra lange uitzending hier op kerstavond. CFM Entertainment voor you. Mijn naam is Gerdrij. En ik zou zeggen, welkom. Met kerst voel ik de warmte. Als wij weer samen zijn. De liefde brengt mij hier bij jou. Oh, het voelt zo goed, ja met ons twee. Wesley Bronckhorst en uh, ja, het is weer kerstfeest en dat allemaal hier uh, bij CFM natuurlijk ook. Ja, het is uh, allemaal uh, ja, flink versierd hier binnen, binnen in de studio natuurlijk. Dus ja, uh, ja, ben je nieuwsgierig? Wil je komen kijken? Dan mag je ook natuurlijk. Ja, koffie, uh, koffie staat er ook. Dus als uh, je maar koffie halen is het, uh, is het mogelijk hoor. Je kan gewoon eventjes binnenwippen en uh, klaar. Ja. Kijken, wat gaan we draaien? We gaan langzaam naar de, de klokken van de 7 uur en ja, we gaan gewoon lekker verder met Michael Omen en hij het over een wereldvrouw. En blijf lekker luisteren, extra lange uitzending hier, bij ZFM. zijn uitgepraat, ik wil niets meer horen, ik voel geen hart, ik heb al verloren, mijn liefde en geld. Dat is dan Michael Omen en een wereldvrouw hier bij CFM Entertainment for You. Ja, we gaan uh, langzaam af op de klok van 7 uur. En uh, ja, ik zou zeggen blijven lekker luisteren. Want het is een extra lange uitzending hier op kerstavond. En ja, we gaan afsluiten met uh, Ricky. En dan zijn we zo weer terug in derde uur. Zijn niet meer samen, mijn leven.